Acht uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een frontale botsing tussen Helmond en Deurne zijn vijf mensen omgekomen. Ze zaten in een bestelbus die tegen een vrachtwagen reed. Drie anderen in de bestelbus raakten zwaar gewond, net als de vrachtwagenchauffeur. Die zat bekneld en moest uit zijn cabine worden bevrijd. De politie wil niks kwijt over de oorzaak van de frontale botsing bij Helmond. Het eerste windmolenpark ter wereld zonder overheidssubsidie... wordt gebouwd door Nuon. Windmolenpark Hollandse Kust Zuid moet over vier jaar klaar zijn... en komt 22 kilometer uit de kust te liggen. Nu kan de overheid de eigenaar van een windmolenpark nog bijstaan... maar dat is straks niet meer nodig... omdat het aanleggen van een windmolenpark een stuk minder duur is dan eerst. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft per ongeluk de gegevens van een groep patiënten gelekt. In een e-mail van een medewerker waren de mailadressen van alle ontvangers per ongeluk zichtbaar. Het gaat om 46 kinderen die zijn behandeld in het Sofia kinderziekenhuis en hun ouders. Het Erasmus MC noemt het lekken van de mailadressen een domme fout, maar benadrukt dat de gegevens alleen bij lotgenoten uit dezelfde patiëntengroep zijn beland en niet bij anderen. In de Amerikaanse staat Arizona is een vrouw doodgereden... door een zelfrijdende auto van taxibedrijf Uber. Ze stak de straat over en liep niet op het zebrapad. Voor zover bekend is dit de eerste keer... dat een zelfrijdende auto een voetganger heeft doodgereden. Uber laat de zelfrijdende auto's voorlopig niet de weg op. Cristiano Ronaldo heeft de Spaanse Belastingdienst... een blanco cheque aangeboden... om een celstraf te kunnen ontlopen vanwege belastingfraude. De voetballer van Real Madrid werd vorig jaar aangeklaagd omdat hij de Spaanse belastingdienst voor bijna 15 miljoen euro... zou hebben opgelicht. Het weer in de loop van de avond en nacht... trekt een gebied met lichte sneeuw en ijzel over het land. Daardoor kan het plaatselijk glad worden. Morgen opnieuw zonnig, droog en 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunsthof. Ja, we uh, herdenken Menno Wigman. Die postuum afgelopen zaterdag de Ida Gerhard Poëzieprijs uh, kreeg. Voor de bundel Slordig met Geluk. En we herdenken ook zijn goede vriend Frank Starik. Uh, die afgelopen vrijdag overleed. en die eigenlijk uh, vanavond te gast zou zijn bij ons in Kunststof. om uh, zijn goede vriend Menno Wigman uh, te herdenken. Nu spreek ik met uh, Tommy Wieringa, Arjan Peters, literatuurcriticus... en Hagar Peters, ook een goede vriendin van, uh, van Menno Wegman. En uh, je zei net, uh, Tommy Wieringa, we gaan toch wel lekker veel gedichten voorlezen? Want dat ja. klinkt ook zo goed. Nou ja, die, die, dat is, ja je zou dit uur... Moeiteloos gewoon Moeteloos alleen met, maar. Met, met poëzie kunnen verleren. Jij hebt trouwens uh, in je trouwring een regel van een gedicht van Menno Wigman ja. staan. Welke ja. regel is het? Dat gaat je niks aan. Ah. Oh. <laughs> nee, maar dat, dat is. Dat is uh, nee, maar ik heb ooit inderdaad mijn, mijn, uh, mijn uh, echtgenote verleid met een gedicht van Wigman. Nee. Ja. Met welke gedicht? Nou ja, dat is. Want dan oh, weten dat, we dat, gelijk in, welke regel daar. Nee, dat kun je niet weten. Oh. <laughs> nee, dat is uit de bundel uh, zwart als kaviaar. Ehm. Uh, je hebt haar verleid met een gedicht ja, van Menno. Ik weet dat Ik heb dat wel het... gezegd dat het van Menno was. Ja, nou ja ik heb gewoon... dus in een heel klein korps uh, <laughs> Menno Wichman ondergezet. Maar dan moest je 200 keer vergroten voordat je oh. kon zien dat het van hem was. toen was het al gelukt. En toen was het al gelukt. <laughs> en, het al gelukt. <laughs> ja, dus het en welk gedicht was dat het gedicht. Ik weet dat, er, dat het er is. En dat is voor, uh, voor C. En uh, de naam van mijn echtgenoot begint ook met een C. En uh, ik zal het laatste lezen. Zelfs als ik straks, wie weet, weer uit mijn woorden kom... Denk niet dat ik niet weet waarheen ik wil. We zullen wijn drinken, wilde wijn. Er zal geschater zijn. En het gefluister voor je mij je straat, je huis, je lichaam binnenleidt. Een dichter, denk ik, kwam nu met een metafoor. Maar ik heb haast. Dus je heet C. Dag Zee, Proost me toe en neem me mee. Ah oh. Dus hij heeft ook een hele lichte toon. Hè? Dus laten ja. we vooral niet als een, als een soort. Uh, nee, nee, nee. Lijdende, dichtheid. Hij heeft een hele mooie lichte toon. En, mm -hmm. dat, dat, en eigenlijk heeft hij dat vooral als het over meisjes gaat. Dat moeten we toch wel zeggen. Altijd over meisjes en mm -hmm. meisjesgeluk. En dat geluk van lakens en nieuwe bedden. En voorjaar in een nieuw bed. Ja, uh, ja, ja, daar ja, ja. wordt zijn pen opeens heel, uh, heel soepel. En ja, wordt het veel lichter voor hem. Getrouwd is hij niet. Grote liefdes heeft hij gekend. Uh, Hager, weet jij? Nee, Ik was er niet één hoor. Dus jij was, was er niet één. Een... <laughs> dat was ook daar niet direct is, mijn vraag, vraag maar het, het, het, het, het was ingewikkeld. Ja, maar om nou daar over zijn privé liefdesleven te gaan praten, vind vind dat ja. Nee, maar aan de hand van wat Tommy zegt dat hij God, ik bevind mij opeens op een heel glibberig terrein, heb ik de indruk. Maar de, die meisjes speelden in elk geval een heel grote rol in zijn werk. Laat ik het dan zo zeggen, wat Tommy net ook zei. Ja, en ook weer ook een heel mooi gedicht: dat hij dan de vorige meisjes weer ziet in de meisjes die hij op dat moment heeft. Dus dan schrijft hij ook ergens van. Hoeveel schimmer er naast hun bed staan mee te kijken. Weet je wel? zij weet niet dat ik op Hugo of hè? ik weet niet dat, dat uh, zij, ik weet niet dat ik op Hugo lijk. Zij weet niet dat zij, nou ja, Tommy zoekt hem alweer op. <laughs> ja, Gelukkig is Tommy erbij met ja, al poëzie, poëzie, ja, dat weg dan ook van allemaal echt leven. Ja, ik, ik weet, ik weet nu wel heel goed de weg in dat uh, ja. in het werk. Ja. Heb je hem, nee, deze kan ik zo gauw niet vinden. Okay. Maar hij heeft ook wel veel over dat jij je nagels in drie harten sloeg en zo. Het is niet alleen maar vrolijk als het over meisjes gaat hoor. Maar hij kan wel pracht, Hij heeft ook prachtige liefdesgedichten geschreven. Ja, helemaal en in, in ook heel herkenbaar. Nou ja, over, over, over één vrouw schrijft hij. Die, die, dan is die verlaten en dan schrijft hij in de fantastische zin... Zo kostbaar kan een kut niet zijn. Ja. Jezus, dat is goed hoor. Ja. Dat moet je je altijd. Als je veertien bent en je denkt dat het je leven instort, dan moet je dat regeltje geven. Ja. Ik wil nog één gedicht heel graag laten horen door hem zelf voorgelezen. Dat was in Kunststof 2012. En dat komt uit de bundel Mijn naam is uh, Legioen. Ook een fantastische bundel, trouwens, ja. vind ik. Uh, tot mijn pik. Tot mijn pik. Het wordt wat koud. De dagen zijn van glas. Gewapend glas en xeroxat. Zocht ik een woord voor alles waar geen woord voor is. Ik geef het op. Je bent een zak. Een zak ben je dat je ook nu weer dicht. En jij, mijn pik, wat hebben we vandaag verricht? Ik wil geen weemoed die niks kost. Kom op. Je slaapt al dagen in mijn broek. Zo moe, van wie je ziedend van je zaad ontdoet. Geen hoop, geen zin, geen bedvriendin. En naakt als water sliert wat heupwerk door mijn hoofd. Oktober, veertig en geen bed werkt over. Ooit wist je alles van genot. Iets met voltage. Wijsheid. Ach, mijn sleutel tot. Ja, Menno Wichman in 2012 las hij dit voor bij Kunststof. En uh, we spraken er toen over en hij zei wel dat hij... Um, uh, eigenlijk als hij zijn uh, gedichten voordroeg... Uh, vooral letten op uh, ritme, rijm mm. en hoe het lekker klonk... en dat hij nu ook wel schrok terwijl hij dit voorlas... van wat, wat heftig is het eigenlijk... En wat, dat woord gebruikte je uiteraard niet, maar wat, uh, wat dichtbij kom ik. Ja. Je en, bedoelt dat hij opeens begreep wat hij geschreven ja, had? Ja, dat het opeens tot hem doordrong van Hè, dit, dit staat er dus echt. Dit mm. heb ik zo... En dit lees ja, ik nu hardop voor. Het is wel bijzonder dat hij dat dan uh, zich realiseert... op het moment dat hij dat in zo'n programma zit en het voorleest. Je hoort ook dat hij zit. Mm -hmm. Hij droeg namelijk oh, staat ja? hoor je dat hij zit? Ik hoor dat dit niet zo'n normale voordracht is. Hij is normaal veel uh, vuriger eigenlijk. Ja, dit ja. was een beetje langzaam. Mm -hmm. Maar waarschijnlijk ging hij ook ondertussen nadenken dan uh, over wat hij geschreven had. En ik denk dat dat het grote verschil is. Want voor het publiek dan, dan speel ja, ja. je iets, dan doe je iets. Dan ben je een acteur. Ja, en hij zei ook wel dat hij... Vroeger deed hij ook alles uit zijn hoofd en daar kreeg hij een soort hekel aan... omdat hij zich een soort van acteur begon te voelen of die een soort maniertje had. Mm -hmm. En uiteindelijk ging hij voorlezen weer. Maar ik hoorde inderdaad het verschil. Ja, ja. bijzonder dat je dat hoort ook, ja. Um, Frank Starik uh, overleed uh, afgelopen vrijdag. En uh, Jan Peters, jij kende Frank eigenlijk beter dan, dan je men ook kende. Of was het alleen maar omdat hij bij je in de straat woonde? Ja. De dichter Frank Starik. Dat, dat sowieso. Ja, ik zag hem natuurlijk vaak op allerlei momenten. Ja. De, de, de, overigens <tieft> is in dit verband wel natuurlijk curieus... dat zo'n herinnering als in oktober was dat, vorig jaar... Mm -hmm. Uh, waarop ik in mijn eigen straat lopend. Menno, uh, Wigman zag fietsen. Een beetje onzeker. Dat stuurde ging een beetje zo naar links en rechts. Mm -hmm. En hij, hij keek alsof hij voor het eerst in die straat was. Terwijl hij er heel vaak was geweest, omdat hij naar Frank Staring ging. En hij legde mij uit: Ja, we moeten naar de eenzame uitvaart op Sint-Barbara. De begraafplaats die vlakbij is. Maar ik, ik ben steeds de weg kwijt. Uh, ik weet nooit meer hoe ik moet. Dus ik ga nu naar Frank toe, want ik heb een gids nodig. En dus we belden aan bij Starik. En die kwam naar buiten en die ging eerst even om de hoek naar Albert Heijn. om een heel klein uh, tulpen, bosje tulpen te kopen. Om te, dat ze ook nog iets konden neerleggen. En uh, nou, daar gingen ze dus met z'n tweeën. Twee dichters op, op, op bibberende fietsjes zag ik naar hun afspraak met de dood gaan. En nu is dat natuurlijk een hele gekke ge ge ge iets, dat ik, dat, he dat ik ze zo zag gaan. En mm -hmm. wel dacht van, goh, uh, ook trouwens de eenzamen mogen blij zijn met hen. Want ze doen het, uh, niemand vraagt erom, ze doen het omdat ze het zelf belangrijk vinden. Ja, en dat hebben ze echt ze jaren jarenlang net... gedaan, hè, Precies. die eenzame uitvaart. Ja, maar ze in... deden dit ook nog met een... Ja, bedoel Frank had dus een hartoperatie gehad. Menno had, had klachten aan zijn hart. En ze waren allebei duidelijk niet echt gezond. Maar daar gingen ze op die fietsjes. Ja, ja, ja. Want het moest wel. Even uitleggen wat het is. De eenzame uitvaart, voor zover niet bekend. De initiatief van Bart FM Droog in Groningen. Ja, daar is het begonnen. begonnen en, het, en sinds een jaar of 15 heeft hij in, in Amsterdam zijn afdeling. Er zijn nu inmiddels verschillende, In verschillende plaatsen gebeurt dit. Waarbij er een... Uh, in elke plaats overlijden natuurlijk mensen... die geen verwanten, geen nabestaanden hebben... waar niemand van weet ja, wie, wie, wie mm -hmm. is er. En uh, om dat geheel niet in stilte te laten geschieden... met alleen maar een ambtenaar of een, iemand van de gemeente... hebben ze een pool des doods... en uh, krijgen ze daar dus een melding van. En dan gaan ze daar naartoe en dan zorgt hij ervoor... dat ofwel hij of iemand anders, want er altijd een dichter... Een tekst las. En ze hadden ook dan wat informatie verzameld. voor zover mogelijk. Hè? Want soms zijn mensen gewoon echt zo. hebben zo anoniem geleefd. dat er bijna geen feiten zijn, zelfs. Maar de dichter deed dan zelf research, hè? Ja, dus, ja. Eh, en ze gingen ook wel eens Frank... kijken in zo'n huis. wat natuurlijk uh, ook wel, wel eng is. Want ja, er liggen soms allerlei dingen opgestapeld. van mm -hmm. jaren. En dat wil je soms juist liever niet weten. Maar soms natuurlijk ook heel, heel vaak. natuurlijk ook heel droevige verhalen. Maar om, er dus, om, om dat niet zonder woorden te laten geschieden. Om te laten weten dat er, ook al is, was het laat... maar voordat ze zouden worden begraven, dat er aan hen gedacht is. Hagar Peters zei het al eerder, de dood en de dichters. Ook in het werk van Frank Starik speelt de dood een, een belangrijke rol. Ik wil even een gedicht laten horen van Frank Starik. Geheten Ad Advoendoen. Als je aan de mensen denkt die dood zijn. Aan de mensen die je hebt gekend en die nu elders leven. Als je aan de mensen denkt die onderweg zijn uitgestapt of weggereden. In de kuil gevallen moe gestreden. Als je aan die mensen denkt, de mensen die al lang zijn overleden. ...en aan die van maar een week geleden. Als je al aan al die mensen denkt... ...dan denk je meest... ...ze zijn al met zoveel. Mag die beker mij nu eens passeren? Je snapt heus wel dat we niet allemaal... ...voor eeuwig kunnen blijven leven. Maar jij... Je bent niet eens erg oud al beginnen de jaren je zichtbaar op te breken. Jij bent niet van het soort dat geneigd is om te smeken, jij moet niets hebben van een hoger wezen, dat zo slordig omspringt met het grootste dat ons is gegeven, duif van honderd pond. Een leven, Godverdomme. En heel lang nog weg met de dood. Ja, Arjan Peters. <laughs> Het is bijna een antwoord op Gerard Reven: ja, ja, ja. Lang leven de dood. Ja, ja. Ja. Ja. ja, Nacht van de Poëzie, daar las hij dit. Wat, wat, wat typeert de dichter Frank Starik? Behalve uh, de want Want hij had een heel speciale manier. Ja, een hele speciale manier die, die indruk maakt. En die je ook af en toe aan het lachen kan brengen. Ook op ernstige momenten. Hè? Dat je denkt, nou, dit, zo, zo hoeft het nou ook weer niet. Ja. Maar met die stem ja. kon dat. Hè? Ja. Ja. En dat kon. En, het waren, uh, en ik, wat ik typerend vind voor zijn werk. Ook trouwens zijn proza. Hij heeft een hele mooie roman. De gastspeler en een... Boek met hele stukjes over zijn moeder, Moeder Doen, die naar het verzorgingshuis moet omdat ze aan het dementeren is. Dat trouwens ook heel mooi. Men, en ik vermoed, ik weet het dus niet zeker, maar dat, zijn, dat je misschien het beste kan typeren door, uh, door uh, erop te wijzen dat hij aandacht had voor wat we. Uh, ja gewone dingen plegen te noemen. Mm -hmm. En ook voor mensen die... Daarin, daarin valt dat nou juist zo mooi... Die, die dus eigenlijk vergeten zijn... die onopgemerkt zijn gebleven. Hij zag dat dus wel. Ik, zag het, ik kon dat trouwens dus ook weer aan hem zien... als ja, ja. hij door de straat liep... met een beetje ook eigenaardige manier van lopen. Met, ja, met, met die puntschoenen en die wapperende jaspannen. Alsof hij naar een dringende afspraak moest men er ook een beetje slingerend. Hè? Dus dat, dat <lacht> leek een soort in tegenstelling met elkaar. En dan kon hij dus stilstaan bij een zaak met huishoudelijke artikelen... waar niets bijzonders te zien was. Ik heb daar dus een keer naar staan kijken. Ja. Naar zijn manier van kijken. <lacht> Want hij ging dus terug en dat lichaam draaide helemaal weer om. En dat is een huishoudelijke zaak waar gewoon niks is eigenlijk. Niks, niks bijzonders. En, en Elke winkel heeft een etalage en daar wil je iets moois in laten zien. Maar deze winkel had niks moois. En toch een etalage, dus er moest iets in. En wat stond daarin? Nou, bijvoorbeeld een stoffer en blik in de etalage. En hij keek daar met grote aandacht naar. En bijna begerigheid. En ik verdenk hem er ook van dat hij... Uiteindelijk dat stof van blik heb gekocht. Ja. En dat was, dacht, ik dacht wel, toen ik, daar, toen ik dat zag gebeuren uh, dat hij dat, dat uh, om met Remko Kampert misschien te spreken, dit is poëzie. Ja, ja, ja. Ik zag daar een ja. gedicht. Ja. En, en in elk geval, ik zag een, ik zag een vorm van aandacht die, die dus echt in hem zat. Ja. Kun je dat beamen, Tommy? Nou ja, voor, de, voor de, uh, de verschoppelingen van het leven, dus zowel stoffer en blik als, uh, als anonieme doden. Ja. Mm -hmm. En, een, uh, en een, een, een heel scherp oog voor het gewone, ja. En dat in zijn voordracht wordt dat gewone zo absurd ja. dat het weer heel grappig wordt. Ja, ja, ja. Hij heeft een, hij heeft een, ja, die stem van hem, maar ook die stem die, die klonk ook als hij niet voordracht hoor, droeg, hoor. Ik kwam ik, ik, ja. hem laatst tegen in, bij, uh, bij de plantageboekhandel. En, Sorry. Ja. Ja. Dan gewoon die hele boekwinkel die krimpt. En, uh, ja, dat was verrukkelijk ja. om, om te horen. En was, was, dat was het heel fijn aan hem. Dat, dat, er was geen terughoudendheid. En altijd een soort, soort gulle, joyeuze houding in alles. En ook heel gul in, uh, als, als je iets, iets gewonnen had of jarig was. Of Frank zette dat luister bij met... Uh, met Hele aardige berichten of uh, grote omhelzingen. Ja, ik hou daarvan. Ja, ja. En kleurrijk dus. Ja, zeer. zeer, zeer, zeer. In zijn kleding ja, ja, ook. Ja. Ja. <laughs> um, hij, um, zijn nog niet zo heel lang geleden trouwens, in trouw uh, van mijn generatie was Wigman altijd met afstand de beste dichter, zei Frank Starik. Uh, ze waren goede vrienden. Um, uh, hoe. hoe Spraken zij over poëzie? Hebben jullie daar een idee van? Hoe, hoe, hoe ze daar. Nee, ze hadden wel een ritmisch verbond, want Menno drumde in de band van, uh, van Frank. Ja. Oh ja, de, de, Willem, Kloos, de ja, Willem Kloos Willem groep. Ja, ja, muziek uh, een teksten van, de van, de van, de van, de van de dode dichters. En dat was heel, heel geweldig hoor, om naar te luisteren. En Menno zat daar heel stil. Een enorme Bak ja, was het toch? Zo'n Charlie Watts met Menno daarachter. Ja, heel stil en, die, en... Was niet heel, die was niet uitbundig, <laughs> nee, nee. maar wel ter zaak heel precies. Ja. Drummend. Ja. Heb jij nog een gedicht van Frank Starik die je zou kunnen voorlezen, Tommy? Uh, ja, ik heb die, dat in zijn bundel staat. Dat, dat, dat is natuurlijk een gedicht wat hij heeft geschreven voor, uh, voor een van zijn uh, eenzame doden: Halve Woning. Je hebt hier stof verzameld, stof om over na te denken, stof op stof, rotzooi op rommel, je bezat niet eens een stofzuiger of een kruimeldief. Op je schoorsteenmantel een aanzichtkaart van je dochter over zee, met een landschap erop, waarin een enkel schaap verloren liep, zo lief. Een kaart waarop de achterkant zij zich aandoenlijk zwanger schreef en om je nummer vroeg. Een dochter die... Naar later bleek je leven half en tegelijkertijd ver over zee heeft doorgegeven. Terwijl jij hier te sterven lag met uitzicht op die schoorsteenmantel. Met het landschap, dat schaap. Ik weet niet of je haar hebt teruggeschreven. Of ze je nummer heeft gekregen. Of je nu slaapt. Zo zal je elders voortbestaan en verder leven. Vrij van stof, vrij van herinneringen. Je gaat verloren en wordt opnieuw geboren. Stof tot stof. Als alle dingen. Ja... Frank Starik uit Staat. En waarschijnlijk ja. voor de eenzame uitvaart geschreven. Ja. Jij hebt zijn laatste gedicht nog gevonden. Hè? Dat hij schreef voor een eenzame ja, nou ja, uitvaart. Gevonden ik het. Nou ja. Dat is niet lang zoeken hoor. Want de eenzame uitvaart heeft een site hè, die steeds wordt aangevuld. Ja. En het verbaasde me eigenlijk wel dat je dat dinsdag 13 maart. Dus dat is gewoon vorige week dinsdag. Ja. Heeft hij op Sint-Barbara, uh, die tekst uitgesproken. Je wilde dat ik die las? Ja. Hij, la stond, hij, hij had er ook een klein verhaaltje bij. Want het ging om een meneer van, van 93. Oh ja. Die uh, was gestorven in de Lutmaastraat in Amsterdam. En daar bleken drie ton aan contanten in, <lacht> in huis aanwezig te zijn. Meestal is het dus bij de eenzame doden is er niks. Hè? Of zijn er juist schulden. Maar hier lag dus een heleboel geld... waar die man dus nooit iets mee had gedaan. En het wist ook niemand dat dat er was. Nou goed, daar heeft hij uh, um, dit, deze tekst bij gemaakt. Klein leven. Wat als je rijk bent en het kan je niks schelen. Wat als je rijk bent en gewoon in het buurtje blijft wonen... waar niemand weet wat er bij jou te halen zou wezen. Klein leven. Iemand met een bivakmuts, gerinkel van glas, paniek. Het is je jaar na jaar bespaard gebleven in dat eenvoudige benedenhuis terwijl je overal had kunnen leven. Geen overdreven chique dingen eten, geen jacht, geen villa... met een hek om de mogelijkheden die mogelijkheden zijn gebleven... gewoon klein leven. Niet ten volle, maar tot het magere einde toe. Geluk is een afwezigheid, een gebrek aan een gebrek... de zekerheid van het genoeg en tenslotte niemand om het weg te geven... Dat kleine, stille leven moe. Pff. Ja. Ja, Arjan Peters ja. las uh, het laatste gedicht dat uh, Frank Starik schreef voor de eenzame uitvaart. Ze scheelde acht jaar uh, en toch behoorden ze tot verschillende generaties, uh, zou je wel kunnen zeggen. Eigenlijk behoorde uh, Menno tot uh, de niks, de generatie niks. Men maar... Menno was een eenmansgeneratie. Een eenmansgeneratie. <laughs> een eenmansgeneratie. <laughs> ja. Uh, en uh, ja, hoe zullen we? Uh, Frank? Nou, Frank die, komt uit de, de maximale, de maximale komt Uit ja. de maximale, ja. Ja. daarom is het zo. Met Joost Zwageman, ja. Pieter ja. Boskma... Ja, dat is met woeste uithalen begonnen. Ja. Daarom, ik heb het nu over, het is tot, tot een stoffer en blik ja. ja. <laughs> geëvolueerd. Maar het zag er aanvankelijk heel anders uit. En dat was toen op dat moment dan ook nodig. Dat, als zo'n groep dat nodig vindt, dan is het ook zo. Ja. Ja. Menno zat bij uh, het tijdschrift Meer heette dat, geloof ja. ik. Ja, ja en, en uiteindelijk is hij inderdaad, geloof ik, als enige overgebleven, zou ik kunnen zeggen. Nou ja, Ronald Gippard zat er ook bij. Wie? Ronald Gippard, oh ja. ken je die? Ja, <laughs> Rob van Erkelens. Ja. Maar goed, een eenmansgeneratie. Zo ja. zie je hem als dichter. Nou groot. ja, de, ja ik, ik, ik kwam hem tegen bij uitgeverij in de Knipscheer in 1993. En toen uh, deed hij daar de poëzie uitgave. Die begeleidde ja. hij. En, uh, en hij had inderdaad al een zekere faam met zijn vertalingen... van, uh, van, die, van die Franse poëzie. Ja. En uh, ja, er hing altijd wel, een, wel een, uh, een, een, iets uh, genialigs om hem heen. Ja? Dat, ja, dat was van, van metaf aan duidelijk. En ook de, de poëzie die je publiceerde, daarvan wist je... Dit is, uh, dit is van een andere orde. Ja. Hagar Peters, jij schreef een, uh, een gedicht voor Menno... En dat las je voor op zijn begrafenis? Ja, ik schreef iets voor de begrafenis. En eigenlijk wil je het geen gedicht voor Menno noemen? Nou, het was niet zo dat ik al een gedicht voor hem had geschreven en dat toen maar bij de begrafenis. Uh -huh. Ik bedoel alleen maar dat ik gevraagd werd om iets op de begrafenis over te, zeggen. te vertellen. En dat uh -huh. lukte eigenlijk. Ik kon het niet gewoon maar een praatje houden en toen ging ik een gedicht schrijven, dat is waar, ja. En ik vroeg of je dat wilde voorlezen. Maar daar ben je ook wel een beetje uh, twijfelachtig over. Of het voelt. Wat is het? Nou is ja, het ik, had het, ik wilde het eigenlijk gewoon alleen voor Menno doen. Mm -hmm. En helemaal niet, niemand heeft er verder wat mee te maken eigenlijk. Maar het komt nu ook al in A-water. Uh, daar heeft Menno ook in de redactie gezeten. En ik heb daar ook in de redactie gezeten. Uh, dus en nu je toch het ook, nou in ook in aanwater komt, kan het ook wel in kunststof op de radio. Ja, nou ja, het is, het is, een, beetje, oh, het is een beetje een herhaling. Het is een prachtig gedicht. Ik ga, ga het maar gewoon lezen, Hager. Voor Menno. Nee, ik, ga het, ik kan het niet doen. Het spijt me. Nee? Ik ga het niet doen. Misschien wil iemand anders het doen. Tommy, wil jij het doen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Wat is de twijfel? Wat nee, er is geen twijfel, maar het is gewoon zo persoonlijk. Het is zo uh -huh. voor hem die dood is. Uh, wil jij het doen, Arjan? Ik wil eigenlijk niet nou, voor de radio doen. Dat lijkt me ongepast. Nee, ik, ja, het spijt me, maar ik merk dat ik het gewoon niet ja, wil doen. Dan moet je het zeker niet doen. Ik kan wel een gedicht van Menno voorlezen. Ja, ik wil wel een ander gedicht van Menno. Ah, ja, ik wil ook een gedicht van Menno. Ja, maar dat had krijgen? ik ook al van tevoren dan, dan hebben we nu nog maar anderhalve minuut, maar dat kan. Ja, nou, dit heb ik hem horen voorlezen bij... Um, in, uh, en dan heb ik helemaal geen tijd meer als ik het ga inleiden. Oh, help! Nou, dit was ook een van de eenzame uitvaartgedichten die Menno schreef. En, uh, die, ik heb hem vaker horen voordragen en het onthoorde mij altijd. Bij de gemeentekist van mevrouw P. Slaapt ze? Ze slaapt. Na 83 jaar, 365 keer per jaar, haar haar gekampt te hebben. Ik weet niet hoeveel schoenen door de stad te zijn gelopen. steeds maar weer die veters, vorken, lepels, mensen, wat voor mensen, waar dan? Slaapt ze. Ze slaapt en ik, morbide als ik ben. Denk aan haar kam, haar nagelschaar in wenkbrauwstift... Hoe alles, nachtcreme, bankpas, tijdsgevricht... wordt weggeworpen, uitgewist. En dit? Is dit beschaamde slepen een begrafenis? Alsof je ongemerkt een munt verliest. Op een verveeld station je krant vergeet. Zoiets. Noem het tragiek, noem het ritme de tijd. Die vuile carnivoor zorgt stevast voor een eind dat stinkt. Maar ze slaapt nu, ze slaapt. Dus dek haar toe en zorg dat haar vermoeide voeten nooit meer de straat op hoeven. Ik wil je heel hartelijk danken, Hagar Peters. Ja. En ik waardeer het zeer dat je het niet voorlas, dat okay. gedicht voor Menno. Dat was ja. namelijk voor Menno. Ja. Dank jullie wel, ook Tommy Wieringa en Arjan Peters. Zo dadelijk de Haagse lobby op deze zending. Dit was aflevering 4.160. Morgen ontvangt Jellybrouwer Yvonne Keuls, die een boek schreef over haar bijzondere vriendschap met Hella Hazen. Zoals ik jou ken, ken jij mij. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen.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 Wel warmte en warm water, maar geen aanschafkosten voor een nieuwe cv-ketel? Huur zorgeloos! Als enige in Nederland kunt u bij Veenstra na één jaar maandelijks kosteloos opzeggen. Veenstra, meer in huis.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 NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Facebook is op de beurs 7% minder waard geworden. Ook Google en Instagram doken vandaag in het rood. Het is een reactie op de ophef rond het illegaal verzamelen van gegevens van Facebook-gebruikers door het bedrijf Cambridge Analytica. Beleggers vrezen dat privacyregels strenger zullen worden. Vijf doden en drie zwaar gewonden bij een ongeluk tussen Helmond en Deurne. Bijna alle slachtoffers zaten in een bestelbusje dat vanmiddag frontaal tegen een vrachtwagen botste. De vrachtwagenchauffeur raakte zwaar gewond. Bij een man uit Eindhoven zijn honderden huiden van slangen, varanen en leguanen in beslag genomen. Ze waren gesmokkeld uit Indonesië. En mogelijk bedoeld voor het maken van hesjes van motorclubleden. Volgens de politie had de man logo's van motorbendes uit Nederland, België en Duitsland netjes gesorteerd en in lades liggen. En bij alle voetbalwedstrijden in de eredivisie... wordt volgend seizoen een videoscheidsrechter ingezet. Dat hebben de betaald voetbalclubs vandaag besloten. Het kost 1,7 miljoen euro per seizoen. NPO Radio 1. WNL. Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Over twee dagen overmorgen, dan is het echt zover. De stembussen gaan open. De gemeenteraadsverkiezingen 2018. Een van de spannendste slagvelden is wel de verkiezingen in Rotterdam. Natuurlijk gaat het over links en rechts, maar hoe staat het met rechts zelf? Vanavond duiken we daar dieper in. Het gevecht om Rotterdam, oftewel het gevecht op rechts. Aan tafel vanavond de nummer 2 van Leefbaar, oftewel Tanja Hoogwerf. Sven de Lange van het CDA, Vincent Karremans van de VVD... en nieuwkomer voor de, voor de PVV is Maurice Meeuwissen. Het komende uur zijn we bij u met stellingen, prikkende uitdagingen... en wellicht ook een fel debat. Goedenavond, u luistert naar WNL Haagse Lobby. U kunt meepraten, gebruik dan de hashtag WNL... of volg ons via WNL Haagse Lobby. Dit is BNL Haagse Lobby. Alle vier, welkom. Live hier vanuit Rotterdam. Het fantastische hotel New York. Waar u alle vier met elkaar in debat gaat. Ik begin met u, meneer Meeuwissen. Um, nieuwkomer, debutant voor de PVV. U draait nu een paar weken mee als debutant. Hoe bevalt het u? Uh, bevalt me erg goed. Ja? Ja. Is het dan ook een beetje zoals u had gedacht dat het zou zijn, de politiek? Want het is toch, toch allemaal nieuw. Ja, nou, ik vind het in ieder geval heel erg leuk om uh, nu de politiek in te gaan. En het bevalt me heel erg goed. Ja. We hebben een uh, fantastisch team en een geweldig programma. Met wie van deze drie heeft u het gevoel dat u het beste klikt te hebben? Uh, nou, daar ga ik nu geen uitspraak over doen. Sorry. Niet. Ik kan het nee, toch gewoon zeggen? Het. U bent al een paar weken met elkaar op toe? Nee. Ja, nee, daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee. U kunt niet, op geen enkele manier ja, aangeven ik, ik met wie u Ik ga geen partijen uitsluiten. En dat ook, vraag ik u ook niet. Ik vraag u met wie u zich het meest verwant voelt. Misschien een persoonlijke klik heeft. Ja, nee. Dat, Echt de uh, politicus aan het worden. Ja, ja. Het ja. Gaat snel. Ja. Um, dan even heel simpel. Wat vindt u het mooiste plekje van Rotterdam? Uh, het mooiste plekje van Rotterdam. Nou, ik, ik fiets heel graag door Rotterdam. Zeg maar uh, Brinoarkbrug en dan uh, via de Erasmusbrug terug. En heel vaak stop ik al even om uh, van het uitzicht te genieten hier voor Hotel New York. Het um, is echt prachtig dat je de, de uh, Euromacht ziet en de haven. Het is echt wel een van de mooiste plekken hier. Oké, okay, goed dat u er bent, meneer Meeuwse. Okay. We gaan naar Sven de Lange, uit CDA. Um, Opvolger van de heer De Jonge, die nu uh, vicepremier is. Ja. Is dit een uh, belangrijke stageplek voor CDA'ers... om uiteindelijk in het kabinet te belanden? Dat zou je denken, hè? Ja. Maar uh, laat het maar even niet doen. Nee. nee. Um, we hebben u uitgenodigd. Vindt u het ook terecht dat u een rechtse partij bent... en dus hier aan tafel zit? Uh, ik voel me uh, echt een middenpartij. Ja. Uh, maar ik vind het helemaal niet gek om met deze twee heren en dames aan tafel te zitten. Nee. Ik voel me hier prima met gemak. Maar het spannende is eigenlijk, zowel voor links als voor rechts... is er op dit moment, als we de laatste peilingen volgen, geen meerderheid. Ook niet voor u vier hier, zoals u hier aan tafel zit. Klopt. En dan bent u misschien wel die middenpartij die de schakel vormt voor een nieuw college. Dat zou zomaar kunnen. Er zijn natuurlijk meerdere partijen die in het midden kunnen schakelen. Uh, we, gaan, we gaan het zien uh, na, na woensdag. Goed. En nog heel even voordat ik doorga, meneer Meus, ik, ik stel die vraag... vlak voordat we begonnen, maar ik ga hem toch nog een keer stellen even. Ja. Als u nou direct in een rechtscollege komt... bent u dan ook zelf uh, wethouderskandidaat? Of heeft u een kandidaat in petto? Ja, dat, ook daar doe ik geen uitspraak over. Dat, dat, uh, wordt een dat hele gaan we zien uh, bijzonder na bijzondere kiezen. Ja. Uh, Vincent Carmans van de VVD. even. Um, u heeft een bijzonder spraakmakend spotje gemaakt... Daaraan zat u met ontbloot torso op een, een paard. Ja, hier iets verderop op de kade. Ja, maar het werd op, op Twitter verschillend uitgelegd. Sommigen dachten aan de prins op het witte paard, anderen hadden. een Amerikaanse wapenlobbyisten in gedachten. maar, maar wat oh, echt? Bedoel... Ja. ja. Er zijn heel veel complottheorieën gelijk. Ja, dat zie je maar weer. Nee, ja. het, was een, het was een speling op de Old Spice reclame. Ja. Dus ik heb ook al een pakket gekregen van Old Spice. Die waren er erg blij mee. Oh, ja. ja. Dus dat was erg aardig. Ik, ja, ik gebruik het nog niet. Maar het um, nou ja, dat, dat was, dat was een, een simpel grapje. Er zat niet veel meer achter. Nee. Um, goed dat u bij ons bent. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Tania Hogewerf, nummer 2 in de les uh, Leefbaar. Yes. Wat is voor u het plekje in Rotterdam... waar u zegt aan tumulteuze politieke debatten... dat u even lekker tot rust komt? Waar, waar, waar voegt u zich in de stad? Nee, ik heb bij mij in de buurt een, een, een heerlijk plekje aan het water... aan de Bergse Plas, dat is uh, Wijnbar... Uh... Mendoza, Ik heb het gezegd, uh, dat is een eerlijk plekje, maar alles aan het water vind ik lekker. Ik vind het ook als je in het Kranische Bos loopt uh, en je staat aan de kant van uh, Minangkabau en je kijkt zo naar de stad. Ja, dat is prachtig en dat blijft prachtig. Het is natuurlijk weer toch een, ook een bijzondere stad. Ik kwam hier vanavond van aanrijden en dan zie je die fantastische skyline met die ondergaande zon. Uh, top architectuur en tegelijkertijd ook heel veel armoede, veel analfabetisme. Uh, mag ik u eens vragen, hoe zou u de Rotterdam de huidige stand van zaken benoemen? Ja, het gaat uh, echt stukken beter met Rotterdam dan uh, zeg 20 jaar geleden. Zeker. Alleen het is wel de uitdaging om uh, alle Rotterdammers daarvan te laten profiteren. Oké, okay, mag ik de, heel kort één zin? Ja, ja De huidige moeten... status, wat is de status? Nou, voorzijden? ik denk dat het heel goed te beschrijven is dat we het nu eindelijk eens een keer ook goed doen in goede lijstjes. En niet alleen maar in slechte lijstjes. Of Hoogwerf? In de lift. In de lift? Ja, Rotterdam zit absoluut in de lift. We zijn er nog niet, hè. we hebben echt uitdagingen. Maar sinds 2002, in de lift. Meneer Mielsen. Ja, ik heb de afgelopen twintig jaar wel er allemaal enorm zien veranderen. Enerzijds een enorm mooie architectuur. Anderzijds toch wel de, de steeds verdergaande islamisering. En daarom uh, ja, zit ik hier voor de PVV. Lijkt me duidelijk. Ik vermoed dat u dat woord nog een paar keer gaat bezigen. Van... Ja, vanavond. Uiteraard. Als ik geen zorgen. Wat wij, gedaan, wij, wat wij gedaan hebben. natuurlijk gaan wij ook werken met stellingen. Maar we hebben u ook alle vier gevraagd om een ander. Een, een van de andere drie uit te dagen. En dat hebben we gedaan eigenlijk met het idee dat u dan daarmee ook een contrast. of een verschil kan aangeven bij die andere rechtse partijen. Uh, meneer Meuse, vindt u zichzelf trouwens een rechtse partij? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen. uw, uw sociaal-economisch programma is natuurlijk nogal links. Nou ja, klopt. Kijk, um, de-islamiseren. De de dat vind ik ook niet links of rechts. En verder zijn we sociaal-economisch een middenpartij. Dus, dus wat dat betreft... Uh, Goed. Ja, wat doen we hier eigenlijk? Uh, gaan uh, we, nou, we die vraag gaan we aan het eind nog een keer aan u stellen. Um, wij gaan nu naar de uh, stellingen toe. De eerste stelling die wij uh, de, uh, doen... die heeft natuurlijk alles te maken met armoede. Uh, meer dan 15% van de Rotterdamse huishoudens... heeft een laag inkomen. Dat blijkt uit die laatste cijfer... van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek... Um, er is op dit moment hier in Rotterdam een bijzondere regeling. Daar is Rotterdam vrij uniek in. Dat is namelijk de werkbonus van 120 euro voor minima die werken. En dat is natuurlijk gedaan met het idee om daarmee het gat tussen werken en niet werken groot te maken. En dus inspiratie te geven om dus een baan te vinden. Um, Sven de Lange, uh, uw partij is hier tegen. Waarom eigenlijk? Is dat zo? Ja? Nee, het is een, het is een idee van Leefbaar Rotterdam. Daar kan is... ik eerlijk in zijn. Dat ja. hebben we in de, in de vorige coalitie ingevoerd. Ik vind het eigenlijk een heel, heel goed idee. Nu U wilt er mee doorgaan? Nou, het lijkt me helemaal niet verkeerd om daarmee uh, daar door te gaan. We hebben uh, eigenlijk gezegd... de mensen die niet zelf geld kunnen verdienen... die moet je sowieso ontzien. Dus kinderen en ouderen, die, kunnen niet, die kan je niet aan het werk zetten. Tenminste, dat doen we in dit land niet. Uh, gelukkig maar. Die moet je ontzien. Dus daar moet je regelingen voor hebben. Kinderen moeten kunnen sporten. Die moeten cultuur kunnen, kunnen, daarvan kunnen genieten. Die moeten naar school kunnen. Ouderen die kunnen natuurlijk ook niet meer uh, aan het werk. Maar juist die middengroep... Uh, van mensen die wel kan werken, die net boven maar even voor de, de grens zitten, e ja, die dat, kan een bonus krijgen. Het is goed om te horen, maar de stemwijzer geeft aan dat u tegen bent. Namelijk. Dat is even de verwarring nu die aan tafel. Uh, dat lijkt me niet. Nou, Dan uh, moeten we dit even helemaal uh, controleren. Uh, Tanja Hoger, even, uh, ik kan me voorstellen dat het u prettig is om die 120 euro te ontvangen. Maar kunt u ook zeggen wat het meetbare resultaat is van deze... Uh deze handeling? Nee, nog niet. We hebben hem uh, In de laatste begroting uh, van deze kleusperiode hebben we hem opgenomen. Ja. Maar wat wij simpelweg vinden is dat we uh, de werkende armen moeten ontzien. Uh, we hebben inderdaad ontzettend veel armoede in Rotterdam. Uh, daar moeten we wat mee. Maar we zien ook dat een hele grote groep eigenlijk net buiten de boot valt als het gaat om allerlei regelingen. Ze komen niet in uh, aanmerking voor uh, het regenwoud van toeslagen uit Den Haag uh, en komen echt gewoon chronisch geld tekort. Nou, laat dit nou net het bedrag zijn uh, waarmee ze een dag je met hun kinderen naar Blijdorp kunnen. Okay, maar de symbolische waarde is ook absoluut waarde. Maar het zit dus meer in de symbolische waarde, ook van belang... maar dan een effect dat er meer mensen aan een baan komen... of zich geïnspireerd voelen om te gaan werken. Het is het, inderdaad het vergroten okay. van de kloof tussen werk uh, en bijstand. Vindt het Caramans? Ja, ik, ik, kijk, ik, vind, ik vind het allereerst ontzettend belangrijk dat werken moet lonen. Maar, maar dit voorbeeld is denk ik echt symboolpolitiek. Want waar we het over hebben is het gaat om 99 cent per week. Dat betekent dat je twee weken moet sparen. Sommige voor mensen vinden dat voor de, heel veel. Ja, dat betekent dat je twee weken moet sparen... voordat je een biertje kan betalen in de buurtkroeg. Kijk, dit soort maatregelen werken heel goed voor Leefbaar Rotterdam... om in de, op de voorpagina van de krant te komen... of uitgenodigd te worden voor, voor een televisieprogramma. Maar het werkt niet voor de echte Rotterdammer. Dus we moeten denk ik stoppen met de symboolpolitiek. Symboolpolitiek die we helaas al veel te veel gezien hebben van dit college de afgelopen vier jaar. Milieuzone is er ook nog zo'n voorbeeld van. En moet aan de slag met echte maatregelen. Nee, ja, oké okay, meneer Karremans, maar dan daag ik u bij deze uit om naar hè, uw top in Den Haag te gaan. en te zeggen van jongens, maak nou eens werk van lagere belasting op arbeid. Nou, dat hebben we dan dus help je die mensen ja. echt vooruit. Nee hoor, als je kijkt naar wat er nog steeds gebeurt vanuit Den Haag. Is het is gewoon enorm belasten van arbeid. De maar... toeslagen daar, daar ziet geen hond... Mag ik toch meer even, ruimte tussen. Als je even kijkt naar die arbeidsmarkt in Rotterdam. dan zie je eigenlijk dat er ook een, een, een frictie zit tussen de vacatures en de mensen die een baan zoeken. Ja. Dat sluit gewoon niet ja. aan. Klopt. Dus da da daarmee als je de, de werkende mensen 120 euro extra geeft... doe je natuurlijk niks met dat gat, meneer meeuzen. Ja, ik wil even uh, iets zeggen over die hardwerkende Rotterdammer... die volledig buiten zijn schuld zijn baan kwijtraakt. Uh, ik vind dat je die niet moet straffen... en dat er voldoende andere prikkels zijn uh, om mensen aan het werk te krijgen. Hoe legt u uh, trouwens dus tussen iemand die wel of niet terecht zijn baan verliest? Nou ja, er zijn mensen van, van rond de 50 die altijd enorm hun best hebben gedaan... en die gewoon echt niet meer aan de bak komen. En die willen we absoluut niet bestraffen. Uh, ik wil wel uh, iets aangeven dat... Maar even voor de helder, bent u nou voor of tegen dit... Wij zijn hier tegen, hierop tegen, ja. uh, Omdat we vinden dat er voldoende prikkels zijn. Alleen die prikkels worden niet altijd goed gebruikt. Zo zijn er, uh, dat stond uh, in december in de Telegraaf... zijn er bijna vijfduizend uh, mensen in Rotterdam... die nauwelijks Nederlands spreken, in ieder geval niet aan de taaleis voldoen. En daarvan hebben er maar 19, zijn er gekort op een uitkering. Dus dan kijk ik even naar uh, mevrouw Hoogwerf en de heer De Lange. Waarom er maar 19 mensen zijn gekort op die uitkering. Want dat zijn gewoon niet westerse anders Heldere, Heldere vraag, mevrouw voor Hogewerf antwoord. Nou, omdat we te maken hebben met wettelijke kaders. Hè. Wij zijn als Rotterdam de enige G4-gemeente die heeft gezegd... wij gaan actief handhaven op die taaleis. De enige. En er zit een traject aan vast. Uh, we moeten a eerst controleren of iemand voldoet aan de taaleis. Daar gaat een half jaar overheen. Dan zijn we ook verplicht om iemand een cursus aan te bieden... zodat ze taalniveau naar boven kunnen krijgen. Daar gaat tijd overheen. Dus we hebben vol ingezet op het aanpakken van die taaleis. En u mag zeggen ook uh, wel meneer Meewis, wat mij betreft... als u het zo belangrijk vindt. Nou ja, in het artikel stond inderdaad ook dat... Alleen in Rotterdam is het gelukt om 19 mensen zeg maar, tekort op de uitkering. In de andere drie grote steden is het helemaal niet gelukt. Maar ik hoop wel dat dit de komende vier jaar stuk gaat verbeteren. Ik hoorde de gong. Ik hoop dat u hem ook hoorde. Dat betekent dat we dit tot nu toe even hier parkeren. Dat betekent wel dat we uit zijn gekomen bij de uitdaging. Zoals gezegd even dus. Speciaal eigenlijk om u het, de mogelijkheid te geven om goede verschillen tussen u aan te merken. De eerste uitdaging is van leven Rotterdam, mevrouw Hoogwerf. En u daagt eigenlijk de PVV, daagt u uit. Leg uit. Kijk, wij hebben uh, altijd gezegd... Uh, we vinden het slecht uh, als de achterban van de PVV wordt uitgesloten. Dat zijn toch over het algemeen uh, de mensen die al een enorme afstand uh, voelen met de politiek. Zichzelf niet vertegenwoordigd voelen. Dus we hebben ook meerdere malen gezegd van trek de PVV erbij... op het moment dat je gaat onderhandelen, et cetera, et cetera. Wat ik dan niet begrijp is dat je uh, naar een programma kijkt van de PVV... waarbij eigenlijk... Uh, zeker de helft van de maatregelen die worden genoemd... absoluut niet uitvoerbaar zijn. Dus je gaat eigenlijk de verkiezing in met een belofte naar je achterban toe... die niet nagekomen kan ja. worden. Ik vind dat kiezersbedrog. En ik zou het ontzettend jammer vinden als we over vier jaar... een nog grotere groep Rotterdammers hebben die zeggen van... zie je nou wel, die politiek die doet voor mij geen ene mallemoer. En dat bereikt u wel met onuitvoerbare voorstellen. Limeoze, mag je op reageren? Ja, gisteren heb ik het met de heer Eerdmans ook, ook over gehad. Ik heb het idee dat uh, Lever Rotterdam alleen maar korte termijn bezig is. En er zijn gewoon hele structurele problemen. De islamisering, verregaande islamisering in deze stad. En daarvoor moet gewoon het islamitisch onderwijs en moskee. Dat moet gewoon maar, echt aangepakt worden. Op begrijp gegeven moment. Maar even heel even. Daar ja, willen ze zijn weg? Uh, van nou, nee, zeker. Maar dat dat, dat dat Adagium zou kunnen werken. Maar het punt is, je moet wel bij de juiste bestuurslaag zijn. Dus het afschaffen van, van islamitisch onderwijs is geen gemeentelijke aangelegenheid. Dus even los van de waarde van uw standpunt. Daar ja, heeft mevrouw Hoogwerf dan toch een punt. Dus u stelt iets voor. Los van of het u menens is, dat kunt u niet realiseren. Wij, wij gaan er gewoon alles aan doen om dat te realiseren. Hoe dan? Uw partij zit al ruim 18 jaar in de Tweede Kamer. Het is niet gelukt om ook maar één moskee te sluiten. In Den Haag is het niet gelukt. In Almere is het niet gelukt. Hoe dan? Hey, kijk, als we zo verder uh, modderen, nu moeten er 500 agenten bij. Nee, nu ga ik even, toch even scherp. Dit is een concrete vraag. Het punt is, u heeft dingen in uw verkiezingsprogramma staan... die niet gemeentelijke aangelegenheden zijn. Kunt u daarop reageren? Ja, dan gaan we vanuit de gemeente het gewoon zo moeilijk mogelijk maken... om moskeeën open te houden en islamitisch onderwijs open te houden. Daar moeten we gewoon alles aan doen vanuit de gemeente. En ik vind dat, dat leefbaar zich daar erg makkelijk van afmaakt. Net zo goed als dat ze de uh, salafistische burgemeester dat die er nog steeds zit. Ja. En dat het AZC erbij verwaart, dat ze dat hebben toegelaten. Ja, maar we hebben wel samen met uh, de salafistische burgemeester... waar we overigens ook op aangesproken hebben, het instituut gestopt. Dat is er niet gekomen. Een mega moskee op West is er niet gekomen. He, zo hebben we ook samen... Dingen met de salafistische burgemeester kunnen doen. Wij werken samen, meneer Meewissen. En weet u wat? Zo bereik je ook dingen. Laatste reactie, meneer Meewissen. Ja, dat gaan we dan zien. Uh... Ja, dat hebben we al gezien. Mevrouw tot de afronding van dit punt even. Meneer Meewissen had geen zin om de antwoord op te geven. Toch nu de vraag. Met wie van deze drie voelt u zich het meest verwant eigenlijk? Met meneer De Lange natuurlijk. We zijn bijna vier jaar buren geweest totdat hij naar het collegebankje vertrok. Maar ik heb hem gemist iedere dag. Kijk aan. Mag ik toch even meneer Lange daar een reactie op vragen? Ja, kijk, CDA. Uh, ik zeg altijd, uh, leefbaar, die zoeken altijd de grens op... en soms gaan ze net overheen. En nou, dan is het aan het CDA om ze even terug te trekken. Nou, dat is mijn uh, taak ook uh, als buurman van mevrouw Hoogwerf geweest. Maar af en toe hebben ze gewoon uh, een punt. Uh, en dan gaan we samen uh, daar tegenaan. Bijvoorbeeld op, uh, op integratie. Er zijn punten, daar moeten we wat aan doen. En dan uh, vinden we elkaar. Goed. Over integratie gesproken. We zijn toe aan de tweede stelling. Uh, integratie. Het speelt sinds jaren dag een belangrijke rol in de Rotterdamse politiek. De stad kent eigenlijk heel veel verschillende bevolkingsgroepen. Meer de, of bijna de helft van de bevolking van Rotterdam heeft een migratieachtergrond. En na de Turkse mislukte staatsgreep, 2016 zijn we... en de hordes Turkse Nederlanders die met Turkse vlag op straat gingen... werd de, stand, de stad hier eigenlijk ook wel liefkozend. Tenminste, tussen aanhalingstekens Ankara aan de Maas genoemd. De stelling luidt, we moeten voorwaarden stellen aan het vestigen van nieuwe winkels... in straten met een eenzijdig, niet-westers uiterlijk. We gaan het rijtje af. Ik begin bij de VVD. Ja, nee, kijk, Niemand is natuurlijk voor eenzijdige winkelstraten. Maar dit, dit, dit plan van Lever Rotterdam is pure symptoombestrijding. Want die winkels zijn het probleem niet. Hè? Het is ook niet zo dat als je daar een, je daar een, een Hollandse groenteboer... In een, midden in een wijk neerzet... dat die mensen daar opeens spruitjes en boerenkool gaan eten. Dat is een naïeve gedachte. Winkels zijn het probleem niet. Het probleem is een gebrek aan integratie. En een veel te eentonig woningaanbod in dat soort wijken. Kijk bijvoorbeeld naar de Vlietlaan. Hè, waar een ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Daar zaten belwinkels. Daar zaten, uh, zaten dunnerzaken. Daar zitten, omdat we daar veel meer gebouwd hebben voor het middensegment en voor starters... zitten daar nu ook leuke bakkertjes en, en een koffietentje. Kijk, dat is de manier waarop je het moet aanpakken. Echte maatregelen en niet symptoombestrijding zoals zo'n zo plan van leefbaar. Mevrouw Hoogweeford wordt voor de tweede keer uitgemaakt... voor symboolpolitiek. Terecht? Nee, niet terecht. Het is een beetje een plaat die blijft hangen. Kijk, uh, ik ben het met Weentzer. Je hebt bijvoorbeeld de Vlietlaan zien veranderen. Uh, het gebied hierachter hebben we ook zien veranderen. Katendrecht. Uh, dat is allemaal hartstikke goed gegaan. Maar we zien ook uh, wijken, straten... die razendsnel achteruit gaan. Omdat bijvoorbeeld uh, complete Turkse families... Uh, daar de handel en wandel domineren. Of de bijlandse Laan we hebben we natuurlijk... rond de Turkse uh, referenda allemaal de EVET... Posters met het hoofd van Erdogan ja, zien hangen. Ga je daar door de straat heen lopen? Weet je gewoon dat zes van de winkels die er zitten. worden gebruikt als witwaspraktijk. Ja, maar als, je, als je daar een Hollandse groenteboer tussen zet. dan gaan ze toch niet opeens spruitjes eten? Weet je, dat is een soort, soort dat eet, heeft toch ook niemand gezegd? Ja, nou, dat, dat is wel van En niet dus, om spruitjes. Dus, dus dat is een eten. beetje een idee van, van. ja, maar wel dat soort winkels. Weet je, daar is geen vraag naar uit dat soort buurten. Dus dan werkt het ook Meneer Nee, u noemt het nu uh, symboolpolitiek. maar u heeft het ja. eerder heeft u discriminatie zelf genoemd. Nou ja, ik vind dat als je, als je uh, ondernemers gaat uh, uitkiezen... eigenlijk op basis, op basis van etniciteit, dat is discriminatie. Maar dat moet je ik, ook niet ik begrijp doen. dat je in een Rotterdam-debat... zo min mogelijk over Amsterdam moet praten. Daar hebben ze een andere probleem weer, maar... Daar hebben ze op een gegeven moment gezegd... we zijn het winkelaan, winkelaanbod zo eenzijdig... dat het ging toen vooral om toeristen. En dan hebben ze gewoon gezegd... dat pikken we niet meer, ja, weg dat... met de wafeltenten. Ja, exact. Maar zo gaat het ook voor schoenenwinkels... of voor Amerikaanse hè? Dus dat, Daar begon ik mijn verhaal net over. Maar mee. wat is er dan van... mis met een, met een gemeentebestuur dat ingrijpt... als de diversiteit van om, het winkelaanbod om dat, uh, onder Omdat dat de, de oorzaak van het probleem is. De oorzaak van het probleem is dat, het, dat er veel te weinig integratie is in dat soort groepen... en dat er een veel te eentonig woningaanbod is... waardoor er dus vraag is naar dat soort winkels. Goed, Goed, precies en, en, dat is, en dat is wat je moet aanpakken. Dus krijg... Meer bouwen voor de middenklasse, wat dit college veel te ik ga, weinig doet. Daar komen we zo direct, daar komen we echt op terug. Ik ga naar de heer Meeuwse. Meneer Meeuwse, ik pak een citaat uit uw uh, verkiezingsprogramma... De Nederlandse identiteit van Rotterdam moet behouden blijven. Met die zin dacht ik ook te kunnen opmerken dat u een ondersteuner bent van dit idee van leefbaar. Uh, nou, wij staan hier in ieder geval achter. En het verbaast me eigenlijk dat er nu aandacht aan besteed wordt. Want twintig jaar geleden was het al heel duidelijk zichtbaar. D dat hele straten gewoon heel eenzijdig worden. In de laatste jaren zijn er zelfs straten waar uh, alleen nog maar kroegen zijn. Waar, waar geen alcohol geschonken mag worden. Dus ja, dat wordt echt steeds gekker. Dus u bent het ermee eens, maar als het aan jullie gehad was het al eerder begonnen. Sven de Lange, CDA. Ja, kijk, dit is weer typisch zo'n lomp leefbaar voorstel. Aan de ene kant hebben ze gelijk en aan de andere kant doen ze iets raars. Kijk, ze hebben gelijk dat in sommige straten van Rotterdam het winkelaanbod eenzijdig is. Dus daar moet je wat aan doen. Aan de andere kant zeggen ze dan, of dan, dan beloven ze aan de Rotterdammer, dat er dan een Nederlandse groenteboer tussenkomt. Die was natuurlijk al lang weg omdat er geen draagkracht meer was in die wijken. Die mensen waren zo arm dat die groenteboer vertrok, dat de Bruna vertrok, dat de HEMA vertrok. Uh, dus je brengt met een, met een vestigingswet de, de HEMA of de Bruna niet terug. Nee, je brengt meer diversiteit. Dan kunnen het nog steeds allemaal biculturele ondernemers zijn. Dus dat soort Belofte moet je niet doen. Je moet wel het probleem aanpakken. En dat probleem is, er moet uh, meer uh, diverse winkel aan komen. Ja. Ik probeer even ook de waarde even van deze positie, in naam even te doen. Is dit bijvoorbeeld een achter iets of is het meer een, een, een wil? Dan kom je dan ergens halfweg samen wel uit nog hoog even. Nou, kijk, wat een absoluut uh, speerpunt voor ons is, is dat we uh, de segregatie in wijken tegen gaan. Ja. En als je dat wil tegengaan, zul je met maatregelen moeten komen. Want uh, kom je niet aan deze maatregelen. Daar ontkom je uh, niet aan. En dat het altijd een samenspel is, tuurlijk. Daar ben ik het mee eens. Je komt er niet alleen als je zegt van... Hè, uh, er mag naast iedere zesde winkel alleen een groenteboer terug. Uh, het is wel het, het doorbreken van een eenzijdig patroon. Dat is denk ik wat noodzakelijk is. Je hebt ook inderdaad betere woningen nodig... zodat er weer mensen met meer inkomen de wijk intrekken... zodat ze wel maar, maar, maar, weer... Het lang, uit... vind, maar maar Sven de Maar toch even, laat ik het zo zeggen. U, het, het gewoon de markt de markt laten... Zoals het dus zich nu ontwikkelt, vindt u ook geen goed idee. Nou, dat is nu het geval en dat brengt problemen. En we hebben ook ondermijning in de stad. Je hebt hier, uh, nou, ik denk een kilometer, twee kilometer verderop... heb je straten met bijvoorbeeld vier geldwisselkantoren naast elkaar. Dan zie, je, dan zie je dat de, de markt niet werkt. Daar zijn criminelen aan het witwassen. Daar moet je echt iets aan doen. Uh, het punt is wel heel, heel helder. Juist in die wijken, met eenzijdige voorraad... met veel mensen zonder een uh, dikke portemonnee... Ja, daar gaat nooit een heel divers winkelaanbod komen. Dus je moet zorgen dat wijken in balans uh, zijn... en dat in die wijken meer voor de middenklas wordt gebouwd. Dat is, het, dat is de echte oplossing voor heel het probleem. Want met een vestigingswet ga je natuurlijk nooit segregatie oplossen. Dat is natuurlijk een, een debiele uitspraak. Ik, ik, probeer toch even u... zeker omdat u natuurlijk een soort uh, verbale vrijage had net met het CDA... Die, die typeert u toch als symboolpolitiek. En u zegt, kijkend naar de toekomst van deze stad... is dit een voorwaarde om inderdaad die wijken... Zo divers te maken als wij voor ogen hebben. Probeer ja. toch even nu dat verschil op te merken hier? Nou, kijk, het, het verschil bij ons is dat wij uh, altijd gewoon benoemen waar het probleem ligt. En heel veel mensen herkennen zich ook exact in wat we zeggen. En ja, je kunt bouwen voor de middenklasse. En ja, dan zal je een organische uh, verandering krijgen. Maar we hebben echt te maken met wijken waar we gewoon met 30-0 achter staan. En daar moet je gewoon doorbreken. Ja, maar daar gaat helemaal en wij niet zeggen. En wij zeggen doorbreken doe je onder andere door te zorgen... dat een winkelstraat weer een winkelstraat wordt. En geen winkelpromenade met uh, in uh, de etalage alleen maar criminaliteit. Als er in een winkelstraat zes kappers zitten en met lege stoelen... als er zes bijlwinkels zitten ja. naast elkaar en een paar Turkse bruidsmodezaken, dan moet je daar wat tegen doen. Het onheimelijke gevoel wat mensen krijgen als ze daar door die straat maar, ja. heen lopen. Maar toch even, jullie hebben de afgelopen vier jaar natuurlijk in het college gezeten. Um, er zijn wel een aantal maatregelen die een gemeente al kan nemen. De, de, ja. de wet biebop. Uh, iemand moet kunnen aantonen... hoe die uh, bonafide wijze aan zijn geld gekomen is. Zegt u dan dat u dat middel onvoldoende heeft ingezet... of dan wel succesvol ge gebruik van heeft gemaakt? Nee, natuurlijk niet. En we hebben keihard gewerkt... ook om de ondermijning aan te pakken... wat ook een onderliggende oorzaak is van de problemen... bijvoorbeeld op een Bijerlandse laan. Er is een ondermijning. die actief is op Zuid. We zetten de wet biebop in. We hebben een, een, een, een, een team wat op overlast afgaat, dat hebben we. Maar het is niet genoeg. Dat zien we ook. We hebben ook niet voor niks een NPRZ, waar weer 130 miljoen... NPRZ? nationaal programma op zout on-Nederlandse problemen in Rotterdam-Zuid. Uh, we hebben daar 100% extra inzet nodig... en daar willen wij ons hard van maken. Doen we veel? Ja. Is het al genoeg? Nee. Daarom willen we ook nog door. Meneer Karmans, u bent duidelijk een tegenstander van dit idee... maar legt u dan toch even kort uit hoe u dit dan voor ogen ziet... Om dan, want jullie hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen... hoe je het eigenlijk zo'n wijk zou willen zien. Ja. Dit wilt u niet. Wat wilt u dan wel? Nou ja, dit is puur dat voorbeeld dat er op de Vlietland is gebouwd. Dus je moet er ontzettend hard doorbouwen. Daar is veel te, uh, veel te weinig tempo mee gemaakt... de afgelopen jaren door dit college van Leefbaar. En daar daar moeten we nu echt op doorzetten. Dus veel meer middenklasse in dat soort wijken. He, en, en, en dan gaat het vanzelf komen. Dat hebben we gezien op de Vlietlaan. En, en dat gaat dan straks ook gebeuren op de Dortselaan. U uh, hoort uh, de gong. Dat betekent dat we aan het einde zijn van het eerste half uur. Uh, zo direct uh, het tweede half uur. We luisteren. Uh hoop ik dat u meeluistert naar het programma WNL Haagse Lobby. En we hebben hier aan tafel de vier lijsttrekkers. Oftewel, drie lijsttrekkers en één nummer twee, mevrouw Hoogwer van Leefbaar. En we hebben het over het gevecht op rechts. Het gevecht op rechts in de gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam... die spannender zijn dan ooit. Zometeen na het nieuws en de reclame veel meer. Tot zo.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 Oog hebben voor de ander. Dat is wat Nederland nodig heeft. Elkaar alle vrijheid gunnen en je toch verbonden voelen. D66 zet zich daar voortdurend voor in. Kies voor goed onderwijs, goed klimaat, goede zorg. Samen krijgen we het voor elkaar. Stem 21 maart, ook in uw gemeente D66. Al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike-voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl 5. Ja, maar Speksevers is een opticien die hoortoestellen erbij verkoopt. Nou, hoorzorg is net als onze oogzorg een hoofdactiviteit. We zijn niet voor niets gekozen tot beste winkelketen van Nederland... in de categorie audiciënts. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl mythes. Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je digitale kennis verbreden. Word een expert in digitaal leiderschap, analytics, innovatie of strategie. En pas je skills gelijk toe. Haal meer uit je carrière bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl slash radio 1.